Uh, hallo? Ja, Guido? Wat Fantastisch. Geef Vermeulen een dikke kus van mij... en krap maar eens op een bolken. Ja, tot straks. Kijk eens aan, juffrouw Pieraerts. Als blijk van dank ga ik u een primeur geven...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 Hij ziet eruit als een eerste communicant. Of ja, commissaris, van Benkenkerke zei hij. Hey, ik zou die jongen niet heren tegenkomen ze in het donker. Maar ik heb ze nog zijn Let maar op de baan, gij. En hoe is Vermeulen nu op die kerel uitgekomen? En wel, eerlijk gezegd, commissaris, ik pijze dat dat hierder Jantje naar die dat allemaal geregeld heeft. Maar dat Vermeulen dat niet wil geweten in. Had ze dat juist moeten zien binnenkomen, nee, met een bureau. Zo zochten in Louis XIV en zijn paas. Ja, ja, ja, ja, Bruno. Eerst details, daarna grappen. En wel, Jan is bediende GSM-operator bij wie dat Philippe van Dorpen zijn abonnement dan... gaan uitzoeken van welk telefoonnummer Filip zijn laatste oproep gekregen heeft. Ja, zo ongelooflijk is dat nu ook, weer niet, hè. Dat zou ik ook gedaan hebben. Indirect zelfs.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 Laatst bekende adres in Saint-Jean-de-Luz. Hoe ligt dat? He? Il Falcone. Ah ja, wat dat betekent, de valk, he, commissaris. Eigenlijk wel Freddy. of hij zat er nu in Brugge... ...zulke man rondloopt. Wel, met z'n namen zal hij hoe langer gaan vliegen, zin ik. Ja, inderdaad. Wat hebben we nu weer tussen onze boterham liggen, hè? Een huurmoordenaar uit Sardinië. Ja, commissaris, allee, wou je er een keer over dat is toch eigenlijk wel veel voor te lachen, hè. Sea Village doet een vis. En ook met een keer... sardine: Darresardine. Bruino, <laughs> jij bent ook met niks content, hè. Christian, Valerie. Ja, Roger. Ben ik te laat? Nee, nee, nee. Ik zei juist op tijd gaan zitten. Iets drinken.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 Zeg, je ziet er weer om te stelen uit, hè? <lacht> maar is dat precies niet goed gezind, of is dat maar een idee van mij? Dus inderdaad maar een idee van u, Roger. Eh, voor ik het vergeet, bedankt dat je die enveloppen voor mij naar hier hebt gebracht... toen we daar geblokkeerd zaten in het Crown Plaza Hotel. Je hebt ze toen uh, toch recht naar hier gebracht, hè? Oh, terrorlijk. wat zou ik daar anders mee gedaan hebben? Dat is geen beschuldiging, Roger. Dat is gewoon een vraag, meer niet. Wie dat je toch zelf over bent. Hm? Als... Uh,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 Ja. nog een bedrijfje waar Dano en Bernard samen in zitten. Public Invest met zetel in Kortemark. In Kortemark? Uh, en in welke straat? Guido Gezellelaan, 13 bus 40. Aha, nog een verbindingsstreepje dat ik kan trekken. Dat is ook de maatschappelijke zetel van Road Train International. Dat dossiertje dat Pieter van Elspiraards gekregen heeft is werkelijk heel interessant. Kijk eens aan. Roger Mensaert staat hier genoteerd als lid van de raad van bestuur van Radio Pub. En Gerda Mensaert... Dat zijn vrouw, hè? Die is daar niet alleen mede-aandeelhouder, maar zelfs consultant. Och. Uh, voor Savel, uh, wat zit jij hier te doen? Meneer? Hij is uh, samen met mij in een en ander aan het uitzoeken, Roger. Ja, ja goed, goed, goed. Uh, kan ik u even onder Viro gesprek Hanne? Uh, het is nogal delicaat. Ah, uh, ja, uh, Gido, sorry, maar kunt jij even. Uh, wat, uh, tuurlijk, uh, nog nee. Nog... nee, nee, nee, inspecteur. Doe maar voor waar je mee bezig bent. Ik wil u niet storen. Uh, liever ergens anders, aan. We kunnen ja? misschien ergens iets gaan drinken of zo. Wat denkt u?